gebold huis met het NOS journaal de belt aanwijzingen dat twee jihadisten uit Den Haag plannen hadden voor een aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat zijn bronnen tegen de NOS. De man en vrouw van Turkse afkomst werden begin vorige maand op het Brusselse vliegveld Zaventum opgepakt toen ze uit Turkije terugkwamen. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. Belgische Dagblad De Tijd meldde eerder vandaag dat justitie in België de afgelopen maanden verschillende aanslagen heeft voorkomen. In Den Haag is een groep ADO-supporters opgepakt bij het Mali Veld, Mogelijk omdat ze aanwijzingen van de politie niet opvolgden. Bij het Mali Veld demonstreerden zo'n 50 mensen van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Ze betoogden onder meer tegen de Europese Unie en tegen immigratie. Er zou vijf plaatsen in Den Haag worden gedemonstreerd, maar niet alle demonstraties zijn doorgegaan. Boze boeren hebben in Bretagne een kantoor van de Belastingdienst en een pand van een verzekeraar in brand gestoken. Ze zijn kwaad over dalende inkomsten. De groenteprijzen zakken, dat komt onder meer door het Russische importverbod. Premier Vals heeft de protesten veroordeeld. Hij zei dat de daders zullen worden berecht. Vandaag is in Driel de operatie Market Garden herdacht. 70 jaar geleden dat de geallieerden probeerden een deel van Nederland te bevrijden. Bij de herdenking in Driel waren koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig. Op de Ginkelse Heide werd na vertraging door de mist vanochtend de luchtlanding herhaald. Er waren zeker 60.000 belangstellenden. Door de herdenkingen liep het verkeer vast, dat was tussen Arnhem en Ede. Het weer, het is wisselend bewolkt, hier en daar wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Vannacht regen en vrij veel wind. Morgen start met veel bewolking en een stevige noordenwind. En dan is het 17 tot 19 graden. Later, morgenmiddag, misschien weer wat zon. Dit was het test. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd.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 En zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen.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 Met Het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief? Gisteren, Gisteren, Gisteren heb ik ik mis je een Vandaag uit Praag, een kattebel, want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode wie heeft gevonden, dan stort ze me vol met al het liefst uit London. I'm Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45D. Tengo een corazon. Mutilado de esperanza y de razon. Tengo een corazon. Que madrugado.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 ja gaan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 You got me inspired Zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Con me da vodka, bigita, va bene. Si tu la parla miets americano. Quando si fa mola sotto luna. Con me da bene cave di ai rovi.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 Van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM antwoord. voor. 106.9 FM.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 Macarena que je je lichaam kan vangen, is iets heel goeds. Magarena, dat je je Macarena, kan vangen, is iets heel goeds. Magarena, dat je je lichaam kan vangen, is iets heel goeds. Magarena, Maga eh, tu huur, po' alegría, la, la, y cosa buena. Alla tu la, la, macarena, eh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, con alegría macarena que tu cuerpo es pa dar la alegría macarena es cosa buena Balla, tu cuerpo alegría macarena eh hey, macarena Balla, tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas baila tu cuerpo alegría macarena eh hey, macarena